Zes uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Bij de jaarwisseling zijn meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan het jaar ervoor. Vooral bij huisartsen melden zich aanzienlijk meer mensen met verwondingen. In de ziekenhuizen waren dat er juist iets minder. Veiligheid NL heeft in zijn jaarlijkse onderzoek vastgesteld dat er in totaal bijna 1300 mensen gewond raakten. Zo'n 100 meer dan een jaar eerder. In meer dan de helft van de gevallen waren de slachtoffers omstandig. En verder werden de verwondingen in verreweg de meeste gevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk, zegt Veiligheid NL. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Amerikaanse moordaanslag op de Iraanse generaal Soleimani een grove schending van het internationaal recht genoemd. Hij deed dat in een telefoongesprek met zijn Iraanse collega Zarif, waarin hij ook zijn condolences overbracht. Lavrov zegt dat de liquidatie van de hoogste militair in de gewikkelde problemen in het Midden-Oosten niet oplost. Zijn Chinese ambtgenoot Wang sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit. In de Turkse stad Istanbul is een door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt. Dat bevestigt het openbaar ministerie na berichten in Turkse media. Het gaat om Cengiz A, die op de nationale opsporingslijst staat vanwege de moord op een Amsterdammer in 2014 in Rotterdam. A is door de Turkse autoriteiten in Istanbul opgepakt op verdenking van een moord daar. Of hij in Nederland zal worden berecht is onzeker. A heeft een Turks paspoort en dat land levert in de regel geen onderdanen uit. PSV verwacht dat aanvaller Donjel Malen dit seizoen niet meer in actie komt. Dat is de conclusie na een lichte operatie in Amerika aan zijn linkerknie. Volgens de club is die operatie succesvol verlopen, maar zit zijn eredivisie seizoen erop. Malen raakte geblesseerd in het uitduel met Feyenoord op 15 december. Of het EK in gevaar is voor Malen is niet duidelijk. Het weer veel bewolking met vooral in het noorden en oosten een beetje regen. Minima vannacht tussen de 2 en 5 graden. Morgen opnieuw bewolkt en wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 7. Maandag schijnt wat vaker de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. De nacht dat werd is stil, die nacht vergeet ik nooit. Zijn hele zat dat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertus zelf, hebben wij dat toen beleefd We zongen en we dronken en het werd een de feest hadden een manier om de laatste goed te brengen Ja, ja, En dit was waar te veel voor mij. Kapitein, span die zeilen. we weer Entertainment van u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Annette Niekamp. Hier in de studio aanwezig op de tolweg 10A in Zandvoort. En dat allemaal kunnen volgen via de camera en natuurlijk via tv-tekst. We gaan naar Belinda Kiner en ze hebben het over 7 oceanen.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 Tegen de rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen vol. Later valt op een wiel draaien. Draag Kineren, zeven oceanen. En we gaan verder met Henk Dissel. En ik heb je lief.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 And uh -huh. Ik heb jullie. Ik zou zeggen, een hele goede avond. En als je hebt gegeten, dat u wel mogen bekomen, zit je te eten. Eet smakelijk. En dat is uh, allemaal hier vanaf de Tolweg. En dat op die 104,5 op de kabel. En natuurlijk uh, tv-tekst en een DAB. Henk, een hele goede avond. Goedenavond, Fred. Goedenavond. Ja. Nog de, nog de beste wensen, jongen. Ja, de beste wensen, Henk. Ja, goed. Ja. <laughs> Hooit er nog even bij, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, het kan nog, hè. Ik bedoel, het is net een dag of vier voorbij, dus... Ja, dat klopt. Hé, hey, Henk, wat ik jou voor ben, natuurlijk is, is voor dat, ja, dat mooie nummer. Tranen op het zuur. Ja, ja, ja, ja. En, en, en de mensen vragen, hoe kom je aan de tekst? Hoe kom je op het idee? <laughs> het, het ging over een liedje die werd gestuurd door een heel groot uh, leasebedrijf. jullie daar uit de buurt? Ik denk, Rotterdam, of bij jullie de buurt meer... Ja, Amsterdam, maar goed. uit Rotterdam, een b en de, Die hadden een. Uh, ja, die zochten in, in hun reclamecampagne. een Nederlandse artiest die een liedje kon vertolken. vertellen over het, het uh, groot materieel wat zij leasen, zeg maar. Ja. En toen kwamen ze bij een reclamebureau. De ene andere die werkte daar en die zegt. Nou, daar moet je geen waaier voor nemen. En die man die maakt vrachtwagenliedjes en die heeft het altijd over groot, groot uh, transport en dat ja. soort dingen. En dat, dat, dat, dat lezen jullie. En toen kwam het liedje terecht bij, uh, bij, bij mijn platenmaatschappij, bij Kelstar. Ja. En Adriaan Hoes hoorde dat liedje en die dacht bij zichzelf, ik ga iets, iets, iets aan veranderen. Want de oorspronkelijke titel was... Uh, uh, um, uh, het leven is een reis, dan gaan we hier naar daar. Ja. Het leven is een reis. Het leven, dat vonden we eigenlijk... En toen hebben we het liedje doorgespit. En Adrien Hoestay op een gegeven moment. En als hij dan... Het, het slechte bericht in het liedje gaat het dan over... Kijk, het is natuurlijk een lied. Dat gaat over de hele hebben en houden van het leven van een trucker. Zijn passie voor het werk. Zijn liefde voor zijn vrachtwagen. Maar ook zijn liefde in het leven met een, met een partner. Ja. Uh, en het gaat niet altijd over Rozenveen. Dus op een gegeven moment gebeurt er iets in, in zijn leven. En als hij dan het uh, slechte bericht krijgt. En zijn uh, de telefoon neerlegt, s'nachts om vier uur vallen tranen op een stuur. Ja, dat was de kreet. Ja. En, en, en ik vond het ook heel goed gevonden door Adrianus: Jee, dat is een prachtig verhaal. Ja. En, en we, hebben het we, hebben, we hadden al een album klaar, moet je je voorstellen. We hadden al elf, 12, dertien liedjes. En uh, we waren klaar toen dit, toen dit binnenkwam. En, en toen hebben we gezegd, wat doen we ermee? Het is voor de reclame, maar het is een prachtig liedje. Weet ja. je wat? Zegt hij, ja, we zetten het op de album. En zo is het eigenlijk gekomen dat ook het hele album erna is genoemd. Truinen op het stuur, omdat ook de hele album eigenlijk een beetje... Mag ik toch maar stellen, het een beetje over het leven van een waaruit gaat. Zeg maar, een beetje autobiografisch. Ja, ja, het, is, ja het is toch een beetje uh, een gevoelige titel, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Tranen op het stuur. Hè. Het is toch. Uh, ja. Ik, ik, ik kijk uh, in het werk wat ik zo uh, zelf doe. Uh, heb ik heel veel uh, te maken met, uh, met vrachtwagenchauffeurs. Uh, zowel nationaal als internationaal. Ja, we hebben kort geleden toch die drama meegemaakt. Een meisje. Wat bij OS achter een andere vrachtwagen knolde. Ja, ja, ja. En ik denk dat die dag. ...dat er heel wat treintjes op het stuur zijn gevallen hoor. Dat, uh, dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat, dat, dat wil je niet meemaken. Dat wil nee. niemand meemaken. Ik ben een vriend van mij, een goede mijn zwagen, ...en daar een vriend van eigenlijk moet ik zeggen... Die uh, reed er kort achteraan en die stond na haar laden. Ja. En die verwijt zichzelf en denkt: was verdorie... was ik die dag maar vijf of tien minuutjes eerder geweest. Ja. Dan had ik voor haar geladen... en dan was ik voor haar bij de publiek weg geweest. Ja. En dan, dan had ze achter me gereden en was het misschien niet gebeurd. Maar ja, dat is altijd het verhaal: hè? als, ja. als, als. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, zelf ben ik ook een keer getuige geweest uh, van iemand die uh, achter de vrachtwagen doorstapte, uh, alleen die was niet zo snel. En uh, ja, dat, uh, dat ging finaal mis. Dan heb je weer zo'n verhaal. Ja. Nou, goed. Maar ja. er staan ook leuke liedjes op, M'n Allemore, vriend. Ja, ja, ja. Eén van de allermooiste liedjes, toch wel. Want ik vind het ook plastic. Een goed verhaal over het milieu. Wat uh, na, naar zijn verdommenis gaat met al dat plastic. Langs de weg, in de rivieren en in de zee. Ja. Maar, maar ook een liedje wat toch wel weer vrolijk is. Als ik wil jou... Wat ook trouwens de nieuwe single wordt. 25 maart komt die uit. 25 maart? Ja. Oké. Okay. En uh, dat is uh, totaal iets anders? Uh, of, of gaat dat ook uh, uh, zoals we eigenlijk van jou gewend zijn over uh, het trucusleven? Nee, het gaat over een vent die op zoek is naar een grote liefde. Uh, het is voor een liefdesliedje. Oké. Okay. <laughs> net als, net als uh, bij wijze voor Suzie de over. Haha. Uh, <laughs> Toch wel weer iets, of Rosie, of, of Sophie. Ja, ja, ja. ja ook... Of een sneeuwwitte bruidsjurk. Ja, dat is ook weer een mooi verhaal. Ja. Maar ik vind, ja, we hebben ook een soort sneeuwwitte bruidsjurk hebben we opgenomen op dit liedje. En dat heet Sta op, blijf niet liggen, als een steen koud en stil. Prachtig verhaal over het leven van mijn schoonmoeder die twee hersenbloedingen heeft gehad, ja. en in de stoel zit, en waar ja. eigenlijk bijna niet meer mee te communiceren is. Oké. Okay. Die pijn en die pijn hebben we ook in het, op de album, hebben we dat liedje ook gezet. Ja. Hoort toch bij het leven. Ja, inderdaad. Ja, het, het, helaas. Nee, het is, uh, ja. We hebben het niet voor het kiezen, zeg ik altijd maar. Zo is het. Ja. Hey, en, uh, ja. Ja, toevallig heb ik van de week nog een nummer van jou in de auto gedraaid. En dat was, uh, dat was uh, Kijk Uit, Hier Ben Ik. Ja. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, Toevallig regent het ook heel hard. Dus ja, dat, ja. De, uh, de ruiten wisselen op het liedje van de radio. Hè. Ja, ja. Geweldig. Ook, ik moet er jaren mee op mijn houden. Ja, ja, ja, ja. En de ruiten wisselen op het ritme van een liedje op de radio. Ja. Ah, prachtig. Oh, prachtig verhaal. Ja, ja ik, ik vind het heerlijk. Ja. hey ik ga hem lekker draaien, Henk. Is goed, vet. Ja. En uh, nou ja, we kijken uit naar de, de volgende single. Uh, nou ja, 1 maart komt hij uit. Ja, ik ben benieuwd wat de er mensen ervan vinden. Ikzelf, iedereen die het gehoord heeft, en mensen die vragen als ze iets gehoord hebben op het album, wat springt er dan uit? Dan krijg ik toch heel vaak het liedje nummer vier op het album, en dat is ja. dan: Ik wil jou. Oké. Goed teken. Ja, ja wie... hey, uh, Henk, kunnen mensen jou nog ergens volgen? Ja hoor, Henkweijgaard.com. Heel makkelijk. Zo moeilijk is het niet. Terug. Henk Weijgaard heeft toch op Facebook. Dat is zo moeilijk. Ja, en uh, anders maken wij ook even uh, een linkje op de site en dan komt het helemaal goed. Joh. Super. Ja? ja hoor. We gaan het draaien. Tranen op bestuur Henk Weijgaard. Hé hey, Henk, bedankt. Graag gedaan, Fred. Fijn weekend. Hé, hey, goed weekend. Wat denkt hij nog aan het begin? Zo vogelvrij, nog geen gezin, vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad. Het leven leek een mooi refrein. De jongensdroom bleek zwaar te zijn, maar ben je nageluk op zoek? Vergeet je snel je blinde hoek. Het leven is een reis, we gaan van hier naar daar. En waar je ook gaat, je speelt het altijd klaar. Je doel is steeds weer dat je terugkeert naar je lief. En bij thuis komt gezegd, ik heb je lief. En bij thuis komt gezegd, ik heb je lief. Hij had veel werk en zelden pech Altijd druk, steeds onderweg Tot op een dag hij haar zag staan De vrouw waarvoor hij wilde gaan De klik was daar, de liefdepril Al heel snel zijn ze, ja ik wil Het leek een sprookje vol geluk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 En bij thuis komt ze, zegt ik heb je lief. Zijn truc dat werd een tweede huis, veel te vaak was hij niet thuis. Maar dan die nacht op weg naar haar, komt dat bericht zij op een drank haar. Een dronken vent zag haar niet staan, ze is die nacht stil heen gegaan.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 Bij thuis komt ze, ik heb je lief Hij zit nu thuis, ze is er niet Een kleine jongen heeft verdriet Want mami is een mooie ster De reis naar haar, die is heel ver Het leven is een reis We gaan van hier naar daar Het noodlot kan je breken want steeds schuilt er gevaar Maar telkens als ik s'nachts jouw sterren zie gaan Fluister ik heel zachtjes jouw naam Fluister ik heel zachtjes jouw naam Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You Met jou. Ik zou zeggen, een hele goede avond, uh, Tommy. Ja, een ja, hele goede avond. Ja, we zijn wat later. <laughs> ja, maar het ja. maakt niet uit, ja. dat kan gebeuren. Gelukkig. Ja. Hey, we bellen natuurlijk uh, vanwege jouw uh, ja, laatst uit, uh, uitgebrachte single. Hartstikke uh, leuk. Laat het maar los. Ja, inderdaad. Ja. ja, ik denk al, die is alweer enkele weken uh, geleden uitgekomen. Ja, klopt. En uh, ja, ik moet zeggen, de eerste reacties waren supergoed. Hij werd uh, superleuk ontvangen, super gepromoot op, op uh, die Winther Radio, uh, Sons en TV. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, echt geen klagen, super. Ja, want uh, even kijken, ik, volgens mij, ik heb toen uh, begrepen. <laughs> ja, uh, eigenlijk was hij voor iemand anders bedoeld, klopt dat? Nou ja, uh, hij was in eerste instantie de single, uh, laat het me los, we waren natuurlijk weer bezig voor een nieuwe single. En toen kwam Olaf Hesselman, de tekstschrijver. Ja. En die zei van, god, ik heb uh, nog een hele leuke demo. En uh, ik denk dat, dat die uh, bij jou gewoon als jas past. En uh, nou, uh, hij heeft die demo opgestuurd en inderdaad, uh, ik was wel like, dol enthousiast. Ook de platenmaatschappij was enthousiast, dus we zijn er met producer Lars Bessel mee aan de slag gegaan. Ja. En echter later hoor je dan inderdaad uh, uh, uh, dat en die demo ook uh, aan een andere collega's uh, aangeboden was. Ja. ja, het, het, ja uh, um, en, uiteindelijk, en uiteindelijk ben jij het gehoord. Ja, klopt. <laughs> ja, ja dat, dat, degene waar die dus eigenlijk ook voor bedoeld was, die was hier inderdaad een aantal weken geleden in de studio. Ja, ja. En, en uh, ja, die, die zei van ja, hij was me net even voor. Ja, ja inderdaad. Ja, ik denk, dat hoor je alleen op de je dat weet je helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat is wel grappig om te horen, maar ja, uh, ja klopt. Ja, ik vond het geweldig. Ja, dat, dat was uh, eigenlijk een, een, een fractie van, uh, nou ja, wat is het, het zal het zijn, een, een paar uur, wat ja, ik er tussen gezeten ja. heb. Ja. Nee, maar in ieder geval, ja, het, is, het is een geweldig zingen geworden. Nou, we zijn er ook heel erg blij mee. Ja, en uh, ja, wij hebben hem natuurlijk al uh, hier een paar keer beluisterd en uh, ja, ook, uh, ook bekeken en zo. Kijk, super. Kijk, en dat. dat is heel uh, mooi. Ja. Wat, uh, mag ik vragen, wat, wat legt er nog meer op de plank? Nou ja, uh, ieder jaar brengen we meestal twee singles uit. Zo eentje in het voorjaar en uh, eentje in het najaar. Dus ja, nu is het natuurlijk net deze nieuwe single water van los pas uitgekomen. Ja. Dus uh, dan moet ik wel al zeggen dat we altijd eigenlijk al bezig zijn om te zoeken naar nieuwe ideeën. Uh, demo's die aangedragen worden, slaan, slaan we op. Uh, en dan gaan we straks weer, zeg maar. Uh, nu, nu komt er in Brabant, weer onze ons een hele drukke tijd aan in de natuurlijk. Uh, en met de... Die worden... Maar uh, na de carnaval, gaan we weer druk aan, aan de slag met die nieuwe single. Ja. En uh, ja, ik zeg al uh, sowieso, dus wat ik al zei, twee nieuwe singles uh, dit jaar. Wie ja. weet, uh, misschien nog wel een verzamelalbumje of zo, zegt Noord Noord. Nee, nee, inderdaad. Uh, van, van alle projecten die we met de jaren al, uh, al hebben gedaan. Maar uh, ja, uh, eigenlijk uh, brengen we gewoon jaarlijks twee nieuwe, echte nieuwe producten uit. Ja, want uh, het andere wordt voorjaar, zei je? Ja, klopt. Oké, okay, dus we worden uh, maart april. Ja, Nou ja, meer uh, april, mei zeg maar. Ah, Oké. Okay. Nou, dan gaan we in ieder geval uh, daarop afwachten. Kijk, super. En dan uh, hopen we dat deze ook uh, hoog-hoogst wordt uh, bij, uh, bij het carnaval, sowieso. Ja, maar dat zal heus wel goed komen. Ik heb al uh, vernomen dat die uh, in, een, in een heel veel afspeellijsten staat... als Spotify, die gerelateerd zijn aan de carnaval. Nu komen er natuurlijk heel veel evenementen en volgfeesten aan. Ja. Uh, een aantal volgfeesten hebben we al gehad. Daar heb ik hem zelfs ook al uh, voorbij horen komen. Dus uh, ik denk dat dat wel zeker helemaal goed gaat komen. Ah, Oké. Okay. Hey, kunnen mensen jou nog ergens vinden? Uiteraard. Uh, we zijn natuurlijk te vinden op alle social media. Facebook, Instagram, Twitter. Dus uh, als de luisteraars me zouden willen volgen... Uh, of vrienden willen worden met Tommy Lips, stuur me rust een vriendschapbezoek uh, bezoek, of like de Tommy Lips artiestenpagina en blijf op de hoogte van alle ins en outs en daarnaast hebben we ook natuurlijk nog een eigen mooie website www.tommylips.nl ja dan is het Tommy met Y hè? Tommy met Y hè? ja want ja. anders uh, dan gaan ze misschien zoeken op de uh, Tommy en dan krijgen ze, hem, ja ze zullen heus wel een heleboel andere Tommy's krijgen maar, <lacht> ja, maar niet, <lacht> niet oké, okay. hey Tommy we gaan hem draaien Hartstikke super. Dan wil ik uh, jullie in ieder geval bedanken voor het leuke interview. Ja. En uh, voor alle promotie, natuurlijk, rondom uh, de nieuwe single. En uh, ook natuurlijk voor jullie en voor alle luisteraars uh, en nog een heel fijn weekend. Ja, en, uh, ja, en, en, en, en we hebben vergeten wat, wat ik ook nog vergeet. is dus, uh, nog de beste wensen natuurlijk vanaf deze kant. Ja, ja inderdaad. Eh? Uh, ook voor jullie en natuurlijk al die luisteraars uh, van jullie uh, de allerbeste wensen voor uh, 2020, dat het maar weer een uh, heel mooi jaar mag worden. Ja, dat hopen we. En zeker hier in antwoord, want uh, we hebben toch de Formule 1 hier nou uh, dit jaar. Ja, super. Dus, dus, dus, dus daar kijken we sowieso naar uit. Ik wou zeggen, hele mooie dingen om weer naar uit te kijken. Zo is het. Hé hey, Tommy, we gaan hem draaien. Laat het maar los. Hé, hey, dankjewel uh, voor je tijd en een heel goed weekend hè. Ja, met groetjes. Hey, hoi, hoi. Doen, maar bij alles wat je doet, lukt het steeds maar niet, gaat het weer eens mis, Wie weet dan dat het niet zo werkt. dan Tommy Lipsen. Laat het maar gaan. Ja, een lekkere, lekkere uptempo nummer. En uh, we gaan eventjes naar een verzoekje. En uh, dat verzoekje wordt uh, aangevraagd door Federico. En jij wilde graag horen Samantha Steenwijk. En zij hebben het over mama. Niet meer. Ik heb alles wat me lief is, wat ik voel. Geen... Verdachten ligt je naast me. In alles daar ben jij als een in een droom. En als ik jou dan zie, ben ik compleet verloren. was het dan, het Nieuwkamp. En, uh, ja, ik wil alleen jou en niemand anders. We gaan uh, even kijken. Ja, we gaan nog even snel een plaatje doen. En dan proberen we nog uh, even contact te krijgen met Corrie Geerlings. En ja, dat doen we met Kees Versluis. En kom dans met mij. Je kloppen hard zijn en dans. Laat dit een grandioos feest zijn en dans. Draai als de brandend gouden zon om haar as. En dans langs hoge spiegels van schitterend glas. Laat al je vragen vervagen en dans. Laat de zwoele nacht niet ontsnappen. En de voeten maar stuk en dans op het spannende koord van 6.904.5 op de kabel. TV krant en DAB+. En we gaan naar Corrie Geerlings. En we hebben hem aan de lijn. Corrie, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hey. Hey. Hi. Ja, we bellen natuurlijk uh, vanwege jouw uh, nieuwe single. Jij was echt alles voor mij. Klopt. Ja, dat, is, uh, dat heeft uh, met de privésfeer ook te maken, of? Uh... Nee, nee, oh, nee. Oh, okay. Nee, dat niet zozeer, hoor. Oh, oké. Okay. Nee, dus, uh, het is ook niet door mijzelf geschreven. Dus, uh, ja. Het is geschreven door Femke Reuvels. Ja. En uh, het is een cover van uh, Tom Jones. Aha. En ja, hij wordt goed Dan... opgepakt, hè? Neem ja, ik aan. Want, tenminste, wat ik, uh, ik heb natuurlijk verschillende uh, views gelezen. Ja, hij wordt uh, mooi opgepakt, in, uh, inderdaad. En uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee, natuurlijk. Uh, ja. Het is een tijdje geleden dat ik, uh, dat ik met iets Nederlands ben gekomen. En uh, ja, nu ik daar weer ben in het Nederlands, is het uh, eigenlijk uh, verrassend... Uh, ...na al die jaren te zien dat ik uh, niet vergeten ben. Nee, nee, nee, goed. Uh, je, je, je bent uh, ja, eventjes uh, met Engelstalig bezig geweest. Klopt, heel eventjes. Uh, maar dat was meer van mijn ontwikkeling eigenlijk. Als ja. het ware, uh, in de studio's heb ik heel veel gezeten en... Uh, ja, ik heb ook uh, wat Engelse producties gedaan. En uh, ja, nu ben ik gewoon weer uh, volop uh, bezig in het Nederlands. Ah, oké. Okay. En dat blijf je voorlopig doen, neem ik aan? Ja. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, uh, ja... Gaat er nog een album aankomen? Of? Uh, de planning staat... Uh, uh, in maart, uh, maart, april uh, komt er een nieuwe single aan. Ja. Um, dat wordt een... Uh, dan kan ik je vertellen, dat wordt uh, overgedacht om een uh, oud nummer in een nieuw jasje te steken. Oké, okay. een oh, beetje uh, zomerse 10 neem ik aan. Ja, uh, het wordt uh, een wat snellere tempo nummer en ja. uh, een 2020 jasje. Ja. Uh, daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met uh, verschillende singles nog uit te brengen dit jaar. Uh, dus um, ja, uh, wat samenwerkingen uh, uh, zijn we naar het kijken... Dus uh, ja, uh, dus, uh, er komt nog een heleboel aan. Ja, er komt een ja. heleboel aan. Ik ben ik bezig met een uh, presentatie in Venlo okay. te houden. Dus uh, ja, volop uh, dingen te doen. Goed zo. Oh. Hey, um, waar kunnen mensen jou vinden eigenlijk? Uh, je eigen site, neem ik aan. Um, er komt een nieuwe website aan. Ja. Een eigen website en uh, uh, voor het, uh, op het moment ben ik uh, te vinden, ik heb een Vind ik een Leuk pagina op uh, Facebook. Ja. En uh, ik ben ook uh, zelf uh, heel erg actief op uh, Instagram. Dus okay. uh, daar, daar kun je mij ook gewoon persoonlijk benaderen. Ah oké. Okay. Hey, we moeten een beetje rap door, want we zitten in het nieuws van 7 uur. Oké. Okay. En dan kunnen we nog, nog eventjes laten horen aan de mensen thuis. Nou, dat is goed. Ik wil nog even zeggen, dat uh, ga me volgen op uh, Instagram. Dat is uh, Corrie Geerlings, laagstreepje music. Ja. Dat wilde ik dan nog even bijzeggen. Ah, Oké. Okay. En, en uh, ja, ik zou zeggen, ook nog voor deze kant uh, trouwens de, de beste wensen nog. En, uh, ja, ja, jullie ook natuurlijk. En de laatste ja, dankjewel. Uiteraard. En uh, ja, ja. We gaan er een mooi jaar van maken, 2020. Ja, ja toch? Ja, zeer zeker. <laughs> Oké, okay, Corrie. Hey, we gaan het draaien, anders, uh, anders zou het zonde zijn. Is goed. Oké, okay. hey, groetjes. Yo. Goed weekend. Yo. Hoi hoi. Dag, doei. hoi. Dank je. Zelf spreken. En sinds jij ineens verdween, mis ik jou om me heen. Je hebt zoveel betekend. Even onderbreken. Tot de volgende week. En uh, ja, geniet van het weekend. Geniet van al het mooie. Ik zou zeggen, joep doei. De zo, Groetjes. Bye. En tot volgende week. Doei. Blijf jij voortaan? Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.